9 uur. Jeroen van Kamp met het ferrari journaal.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 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft de lijst met serienummers van mogelijk schadelijke eieren uitgebreid. Vanavond zijn 17 eicodes toegevoegd aan de lijst en later volgen er nog meer. De NVDA gaf gisteravond een waarschuwing uit omdat er fipronil in eieren was aangetroffen. Dat middel is verboden in voedsel. Mannen die een meisje verkrachten kunnen in Jordanië niet langer hun straf ontlopen door het met hun slachtoffer te trouwen. Het parlement heeft besloten om het artikel uit de wet te schrappen. Op dit moment wordt een man die in Jordanië een meisje van 15 jaar of jonger verkracht, niet gestraft als hij met haar trouwt en het huwelijk minimaal drie jaar stand houdt. Tussen 2010 en 2013 ontliepen zo ruim 150 verkrachters hun straf. Actievoerders noemen het afschaffen van het wetsartikel een historisch moment en hopen dat landen als Syrië, Irak en Libanon zullen volgen. In Herat, in het westen van Afghanistan, heeft een man zich opgeblazen in een shiïtische moskee. Meer dan twintig bezoekers kwamen daarbij om en zeker dertig mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de zelfmoordaanslag is nog niet opgeëist. Volgens de lokale politiewoordvoerder waren er mogelijk twee daders. Het weer, vanavond klaart het wat op en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht is het rustig weer met temperaturen tussen de 12 en de 16 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Tot de avond blijft het vrijwel overal droog. Maar s'avonds gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhit.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 Terug bij het tweede uur van geen lompen, maar zware metalen. En als uur openen kon u luisteren naar Camelot, afkomstig uit de Verenigde Staten, en hun album Heaven. Uh, Luister u naar het nummer Beautiful Apocalypse. En we steken weer de grote oceaan over en we gaan naar Nederland. De band After Forever, die toch al een Zeker een 25 jaar aan de weg timmeren. Met uh, wisselende bezetting qua uh, zangeressen. En uh, ook Sharon van der Adel heeft uh, op een aantal nummers haar steentje bijgedragen. in dit, Van dit album, De Cypher, uh, zong Floor Jansen mee. Inmiddels uh, zangeres van Nightwish. Ook niet de minste. En van dat album gaan we luisteren naar... My Pledge of Allegiance, part two, The Temptation. Mm -hmm. Heerlijk, dat contrast van zware metalen en zo'n prachtige, zuivere vrouwenstem. We gaan naar Engeland en uh, we gaan naar Iron Maiden. Persoonlijk vind ik dat nog steeds de dukes van metal. En van hun album, Ed Hunter, gaan we luisteren naar een remastered version van Number of the Beast.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 Very bad. naar Pantera, een band die eigenlijk al uh, tijdens zijn een uh, legende was. En hun gitarist Daryl Dinebag Abbott uh, had eigenlijk best wel een hele goede naam. Was ook een hele goede gitarist. In uh, 2004, en dat is inmiddels alweer 13 jaar geleden, werd hij doodgeschoten door een verwarde fan... Die daarnaast nog uh, drie andere mensen doodschoot. Van hun legendarische album Cowboys from Hell is hier Heresy. De volgende mannen hoeven eigenlijk weinig introductie, maar ik ga het even doen. Uh, ze worden ook wel de Four Horsemen genoemd en ze zijn one of the big four. En dan heb ik het over Metallica van hun eerste album, Kill Em All. is hier Seek and Destroy. En dan gaan we nu naar Finland. Children of Bodom, melodieuze death metal met symfonische invloeden. En van hun album Hate Breeder gaan we luisteren naar Bad of Razors. Van Finland zakken we een stukje naar beneden en komen we bij onze oosterburen uit. En daar vandaan komt de band Halloween: speed and power metal. Een verrassende, melodieuze heavy metal, afgewisseld met mooie ballads. Dat is een beetje het recept van Halloween. In dit geval gaan we luisteren naar het album Straight Out of Hell. En dat nummer heet Waiting for the Thunder. In deze twee uur tijd vliegen we eigenlijk de hele wereld zo'n beetje rond. En uh, van Duitsland gaan we weer naar de Verenigde Staten. De band heet Symphony X en hun muziek omschrijft zich als progressieve melodieuze power metal. En heel kenmerkend zijn de themaalbums die ze maken. En de krachtige en hele zuivere stem van zanger Russell Allen. Het album heet de New Mythology Suite en het nummer heet Evolution, the Grand Design. Van Symphony X gaan we naar Hammerfall, Zweden. En uh, deze Zweedse power metal band heeft uh, een aantal jaren geleden een album gemaakt. Uh, getiteld No Sacrifice, No Victory. En van dat album gaan we luisteren naar One of a Kind. We blijven nog even in Zweden hangen. We gaan naar een band uh, genaamd Sabaton. En die kenmerken zich doordat alle teksten... van werkelijk elk nummer dat ze maken gaat over oorlog. Het, zei, uh, het maakt niet uit welke oorlog... maar er zit altijd een oorlog in verwerkt. En van hun album Primo Victoria gaan we luisteren naar het gelijknamige nummer. Zo'n detail is dat er een clip ooit opgenomen is van dit nummer... met beelden van Saving Private Ryan. Dus dan heeft hij een beetje een idee waar het nummer over gaat. Primo Victoria. Through the gates of hell, as we make our way to heaven... Through the nazi Primo. zijn we alweer toe aan het laatste nummer voor vandaag. En dat is Stone Sour. Al eerder aan de orde geweest. Van hun album Come Whatever May. Gaan we luisteren naar Made of Scars. En uh, bedankt voor het luisteren.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 I know just nothing makes you shatter. No, no, you're a lover.